zes uur door alwegens met het NOS-journaal. In Haiti is ex-dictator Jean-Claude Duvalier aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van onder meer corruptie en diefstal... tijdens zijn dictatuur in de jaren 70 en 80. Duvalier, ook bekend als Baby Doc, kwam zondag onverwacht terug in Haiti. Gisteren werd hij uit zijn hotel meegenomen naar een gerechtsgebouw. Na verhoor mocht hij weer gaan. Justitie moet nu beslissen of het tot een rechtszaak komt. De Tweede Kamer houdt binnenkort op verzoek van de PvdA een spoeddebat over een jongen in een instelling voor verstandelijk gehandicapten in Ermelo. In de instelling wordt Brandon, een jongen van 18, al drie jaar dagelijks aan de muur geketend, zo meldde uitgesproken EO. Volgens de instelling is zijn situatie zo ernstig dat er geen alternatief is. De inspectie voor de gezondheidszorg sluit zich daarbij aan.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 Arantja Rus heeft in de tweede ronde van de Australian Open... kansloos verloren van de Russische Svetlana Kuznetsova. Het werd in Melbourne 6-1 en 6-4. Met de uitschakeling van Rus zijn de Nederlandse vrouwen... in het tennistoernooi uitgespeeld. Het weer vanochtend wisselend bewolkt... en vanuit het noorden trekken buien het land binnen. De temperaturen liggen op dit moment dicht bij het vriespunt. Vanmiddag overal buien en dan wordt het 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 en Marcel Ooster. Woensdag 19 januari, goedemorgen. In de Verenigde Staten gaat de rode loper uit voor een bankier. Ja, zo mag je de Chinese president wel noemen, geloof ik. Tijdens zijn bezoek aan Amerika zal het vooral gaan over geld. Correspondent Ron Linker vertelt straks over het eerste officiële banket... van Hoe en Obama. En over het belang van dit staatsbezoek praten we vanochtend... met China-kenner Ingrid Hoge van Instituut Klingendaal. Uiteraard hebben we het ook over de verstandelijk gehandicapte... jonge Brandon, die in een instelling aan de muur vastgebonden zit... en nauwelijks buiten komt of dit nou echt de enige oplossing voor hem is... of een hele slechte manier van opvang. Dat vragen we zo aan een psycholoog, Jacques Heikoop. Over de aanhouding van Jean-Claude Duvalier... oftewel Baby Doc, praten we met Linda Polman. Zij is in Haiti. En we hebben cijfers van Apple en die zijn goed. Fenomenaal goed, zegt onze economische redactie. Hoort u meer over? Verder ook de Schipper, die vastzit op de Rijn, nog steeds. En de winterslaap, die is goed voor u. Dit is het Radio 1-journaal. Tot half tien u kunt ons volgen via internet, via nos.nl... of via Twitter. Onze account is NOS Radio 1. De voormalig dictator Jean-Claude Duvalier in Haiti is aangeklaagd voor corruptie en diefstal tijdens zijn bewind in de jaren 70 en 80. Duvalier, ook bekend als Baby Doc, kwam afgelopen zondag onverwacht terug in Haiti. Gisteren werd hij meegenomen naar een gerechtsgebouw. Na een verhoor mocht hij weer terug naar zijn hotel, vertelt een Amerikaanse verslaggever ter plaatse. Moments ago, he was brought around the back entrance to the hotel. Hundreds of media chasing him chasing after him is brought into the hotel. And at last word, he was pulled up in the kitchen until they can get all of the journalisten out so that they can bring him back up to his room. Het is nu aan justitie in Haiti of het tot een rechtszaak gaat, rechtszaak gaat komen. Onduidelijk is hoeveel bewegingsvrijheid duvel jij nu nog heeft. We weten niet of hij in huisarrest hier in het hotel is. Maar ding dat we hebben gehoord, was dat hij het land niet het land niet zou laten verliezen. Althans, we hebben dat niet kunnen beantwoorden. Duvelier voerde van 1971 tot 1986 een schrikbewind in Haiti. In die periode zou hij miljoenen aan overheidsgeld hebben gestolen. Afgelopen 25 jaar woonde hij in Frankrijk. De Tweede Kamer houdt binnenkort een spoeddebat... over de 18-jarige verstandelijk gehandicapte Brandon. Het televisieprogramma Uitgesproken EO zond gisteren een reportage uit... waaruit bleek dat hij drie jaar lang niet buiten is geweest... en elke dag met een riem aan de muur wordt geketend. Ook Brandon zelf kwam even aan het woord. Vroeger, toen ik hier was, voelde ik me heel jong. Maar nu voelde ik me heel zwaar. En dat is een oud mannetje, ook zit ik binnen. En mijn lichaam zegt, als ik buiten weer ik kom, dan voel ik mijn lichaam helemaal mijn jong. Volgens de instelling waar Brandon zit, Seren Low in Ermelo... is de situatie van Brandon zo dat er geen andere oplossing is, geen alternatief is. De Inspectie voor de Gezondheidszorg sluit zich daarbij aan. Regiomanager van Seren Low. Ik kan me de verontwaardiging heel goed voorstellen. Die geldt voor alle betrokkenen. Dit is niet zoals je in een jong leven... Wil zien. Nee, en dit is misschien ook en niet zoals is, het hoeft. Als er mensen zijn, zoals meneer Pelen, die zeggen dit kan anders. Nodig ik de heer Pelen om morgen met mij gesprek te gaan en aan te geven waar hij denkt dat ja. de kansen liggen. P van de A heeft inmiddels een spoeddebat aangevraagd. Ook Sabine Uitslag van het CDA is verontwaardigd over deze situatie. Is het uh, personeelstekort of heeft het te maken met deskundigheid van personeel, uh, handelingsverlegenheid? Mensen lopen de benen, hun benen in de knup en willen alles voor die patiënt doen. Maar is dit dan ook het beste? Past dit het beste bij zijn hulpvraag? Nou, dat zijn wel dingen die ik, eh, ook als oud-verpleegkundige, nu wel bovenkomen. Chinese president Hu Jintao is gisteravond aangekomen in Washington... en hoort het. Hij had er een privé diner met Amerikaanse president Obama in het Witte Huis. Hoe Hu is in de Verenigde Staten voor een staatsbezoek van vier dagen. Hij werd op het vliegveld ontvangen door de vice-president Joe Biden. speelde zelf niet. Hoe bezocht de Verenigde Staten ook al in 2006 onder president Bush... maar toen was het geen officieel staatsbezoek. Economische onderwerpen zullen de gesprekken tussen de president en Obama... en hoe domineren. Het zuidwesten van Pakistan is getroffen door een aardbeving... met een kracht van 7,2 op de schaal van Richter. Over gewonden en schade is nog weinig bekend. Deze man vertelt dat veel mensen in paniek naar buiten rennen. Omdat de regio dun bevolkt is... en de aardbeving zo'n 80 kilometer onder het aardoppervlak plaatsvond... valt de schade naar verwachting mee. Door de overstromingen en aardverschuivingen in Brazilië zijn tot nu toe al meer dan 700 mensen om het leven gekomen. De meeste doden vielen in de stad Nova Friburgo. Daar kwamen zeker 335 mensen om. Een ooggetuig. My city has ended, she says. So many people have died. Up there is terrible. Zware regenval heeft geleid tot een van de grootste natuurrampen in de Braziliaanse geschiedenis. Er zijn ook nog veel vermisten en duizenden mensen zijn dakloos geraakt. En ook het zuidoosten van Australië krijgt steeds meer last van overstromingen. De afgelopen weken zijn in het noordoosten zo'n 30 doden gevallen door het vele water. Bewoners van de regio Kerrang zijn opgedragen hun huis nu te verlaten. Oh, we got called at about half past five this morning. op de mobile en de landline. En. Uh, Jan Mans wordt waarnemend burgemeester in Moerdijk. Mans volgt burgemeester Denis op. Denis die na de enorme brand in Moerdijk vervoegd met pensioen gaat. Mans was burgemeester van Enschede tijdens de vuurweekramp. Dat heeft ongetwijfeld meegespeeld. Niet elke ramp is hetzelfde, alleen er zijn wel een aantal processen en patronen zichtbaar die altijd weer terugkomen. Afwikkeling van een ramp, schadeafhandeling, vertrouwen, eh, communicatie. Dat zijn dingen die spelen, die spelen hier ook. Tijdens de brand in Moerdijk was er veel kritiek op de vorige burgemeester Denny. Maar van de suggestie dat hij moest opstappen, wil Mans niets weten. Nee, ik, ik heb ook helemaal geen beeld van wat meneer Denis wel en niet gedaan heeft. Ik heb hem zien functioneren en ik weet wat hij gedaan heeft in Moerdijk. En ik weet ook dat er veel waardering is voor wat hij gedaan heeft. Dat hoorde ik net ook van de raadsleden. En that's it. Tot voor kort was Mans waarnemend burgemeester in Venlo en Maastricht. De SP gaat voor de provinciale verkiezingen geen enkele lijstverbinding aan met andere partijen. Dat is opmerkelijk, omdat SP-leider Emil Roemer zondag nog zei... met de linkse partijen schouder en schouder te gaan staan tegen het kabinet Rutte. Roemer vindt zijn beslissing toch te billijke. We hebben uh, verschillende colleges van gedeputeerde staten... We hebben vier jaar lang bijvoorbeeld uh, aardige oppositie gevoerd... Uh, tegen een uh, college waar ook de Partij van de Arbeid bijvoorbeeld in zit. Het zou heel gek zijn als we in diezelfde provincie zeggen... Uh, gaan er nou maar meteen een lijstverbinding aan. Ja, dat hebben we net vier jaar lang hebben we met elkaar over het beleid zitten strijden. En dit is linkse samenwerking? Nou, dan ga je dan wel weer iets anders zoeken. Ja, dat is linkse samenwerking. En samenwerking is geen samengaan. Verschillende provincies hebben Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66... wel aangegeven samen te gaan werken. Dan naar Apple. Het bedrijf heeft in de afgelopen kwartaal een recordwinst behaald van zo'n 6 miljard dollar. De omzet groeide met 71 procent tot bijna 27 miljard dollar. Apple deed goede zaken door de groeiende verkoop van iPhones en iPads. Toch kelderde het aandeel Apple flink doordat de topman Steve Jobs aankondigde voor onbepaalde tijd met ziekteverlof te gaan.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 Verder was de stemming op Wall Street gisteren positief. Zowel de Nasdaq als de Dow Jones stegen allebei 14e procent. AEX sloot gisteren op het hoogste niveau sinds september 2008. Vlak voor de val van de Amerikaanse bank Lehman Brothers. Met een plus van 17e eindigde het er op 663,73 punten. In Azië wordt er weer gehandeld. Tokio de Nikkei geopend, staat ook positief. Kleine 14e procent in de plus. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het nog even terugluisteren. Dan surft u naar nos.nl slash radio1 staat u uh, straks voor u een podcast klaar. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Tien over zes geweest. Dolly Parton is vandaag jarig. De country diva wordt 65 jaar. Dat zou je er niet geven.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 Code of Many Colors van Dolly Parton. De Dolly Parton. Ze mag trouwens de pensioengerechtigde leeftijd dan nu hebben bereikt. Dolly heeft een druk jaar voor de boeg. Ze is een kindermusical aan het schrijven... en wil een oude musical in een nieuw jasje steken. Die oude musical? Hello Dolly. Natuurlijk. Zag Pardon toen ze als tiener in New York was. Ze wilde nummers nu in een country jasje steken. Ook wordt 2011 een jaar van een wereldtournee. Er komt een album uit en ook Zo -zo. nog een film waarin ze speelt. Nou, de fans hebben een druk jaar. 15 minuten over 6 is het. Wij gaan naar Mark Robin Visser. Mark Robin, goedemorgen. Goedemorgen Lara. Jij um, gaat je vanochtend bezighouden met een toch beladen onderwerp. Ja, dat, dat, dat mag je wel zeggen. Ik moet zeggen dat uh, dit onderwerp me eigenlijk een beetje tegen mijn journalistieke haren instrijkt. En dat komt omdat ik vroeger altijd geleerd heb dat wij als journalisten vooral niet al te veel aandacht aan dit onderwerp moeten, moeten besteden. Mm -hmm. Omdat je daarmee mensen uh, op een idee kan brengen. Hè? We hebben gisteren in het nieuws gehoord dat het aantal zelfmoorden in Nederland toeneemt. Ja, wat moet je daarmee? Dat viel mij wel op. Maar mijn aandacht werd pas echt eh, erop gevestigd... toen ik gisteravond een televisiepresentator hoorde roepen... hoe komt het dat Nederlanders massaal zelfmoord plegen? Oh ja. hm. Zo erg is het in ieder geval niet. Dat, heb, dat gaat het eventjes over de cijfers. Hè. Ik wil vanochtend even goed naar die cijfers kijken. En eh, ook naar vergelijkingen in het buitenland. En dan de andere kant. Minister Schippers van Volksgezondheid die zegt dat ze daar wat aan wil doen. En dat ja, uh, reflecteert dus eigenlijk de gedachte dat je als overheid iets aan het aantal zelfmoorden in Nederland kan doen. Is dat eigenlijk wel mogelijk? Hoe reëel is dat? Dat zijn dingen die ik vanochtend uh, aan de orde wil stellen. En dat vind ik eigenlijk best wel lastig, uh, Lara. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ik had ook een beetje. Ik zag een beetje op tegen dit onderwerp. Ja, ik ook. Ik zie er eigenlijk ook een beetje tegenop. Hm. Maar toch denk ik dat het goed is dat we uh, vanochtend eens dus moeten gaan proberen om er. Uh, goed en nuchter naar te kijken. En ja, één ding staat vast. Wij kunnen alleen vanuit dit leven, vanuit ons leven, hiernaar kijken. We kunnen helaas uh, niet weten of uh, die uh, 1500, 1600 mensen... die vorig jaar zelfmoord gepleegd hebben, of die er wat aan gehad hebben. Of het zin heeft gehad. Daar kunnen we het niet over hebben. Wel over wat er in Nederland aan gedaan wordt. En dat er een plek is waar mensen dag en nacht naartoe kunnen gaan... naartoe kunnen bellen of mee kunnen chatten als ze over zelfmoord nadenken... Dat is het telefoonnummer 113. Er is ook een website, die heet 113 online. Ga dan vooral kijken als je erover nadenkt. En wij gaan vanochtend gewoon eens even goed kijken... naar hoe het in Nederland zit met die zelfmoorden. Ik ben benieuwd. Mark Robin Visser gaan zich dus vanochtend bezighouden met een beladen onderwerp. Maar eh, we hebben toch het gevoel dat we hier wat aandacht aan moeten besteden. Mark Robin, tot straks. Kwart over zes geweest. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Een derde van de Nederlandse boeren beunt bij. Bijvoorbeeld in de zorg, in de recreatie, in natuurbeheer... of door verkoop van producten aan huis. Gemiddeld verdienen ze daar 200.000 euro per jaar mee. 200.000 euro per jaar mee? Nou... Zeg, je doet het verder maar alleen hier. Kom maar door. <laughs> even Jeroen Schutteijzer bezocht zo'n ondernemende agrariër. Sjaak Groot in Lelystad. Hallo. Ja.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 En waarom is dat? Sommige mensen doen het uh, vanuit een financieel opzicht. Maar uh, ons onderzoek heeft laten zien dat er heel veel bedrijven zijn... die uh, vanuit een hele ja, diepe maatschappelijke uh, drijfveer um, uh, met nieuwe activiteiten bezig zijn. Je kan, uh, je kan het boer zelf een keuze maken van waar, hoe ga ik mijn bedrijf eigenlijk ontwikkelen. Ga ik meer koeien nemen? Dat is één spoor. Uh, maar het andere spoor is, um, ga, ik, um, ga ik wat aan educatie doen? Of ga ik um, schoolkinderen vertellen waar de melk vandaan komt?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 Ik vind het al moeilijk om mensen te begrijpen. Dus als ik nu moet gaan zeggen wat een ezel denkt of voelt. Nee, ik waag me niet aan die uitspraak. Boer zoekt andere bron van inkomsten. Boer Sjaak Groot uit Lelystad hoort u in deze bijdrage van Jeroen Schutijzer. Door naar Utrecht, want de stad heeft de primeur elektrische taxis. Vanaf vandaag rijden ze door de stad. En die elektrische taxis zijn fluisterstil, zegt George Jansen, taxiondernemer. Je hoort niks. Het is een elektromotor, die is stil. Als taxichauffeur, hoe rijdt het? Uh, hetzelfde als een normale auto. En, uh, alleen je hoort niks, dus er is veel meer rust. Oké, okay, nou dat moeten we proberen. Ja, laten we het doen. Zo. En dat, uh, dat is alleen maar het geluidje. En dat was het, en nu staat hij aan, ah, nu is het de stroom. Beschikbaar. En als ik op, het, uh, op de gashendel druk, dan, uh, dan geven we de stroom aan de elektromotor. En dan gaan we gewoon rijden. Zie je, je hoort alleen het rollen van de banden. Dat hoor je lichtjes. En uh, voor de rest is het helemaal stil. Heerlijk rustig. En wat ik zie nou hier een, een metertje. Er staat nog een, een soort benzinepompje bij. Maar ook een stekkertje zit eraan vast. Hij staat nu op half vol. Hoe lang kunnen we nog rijden? Wij kunnen nu nog uh, ongeveer 90 kilometer rijden. En dan uh, moeten we weer gaan opladen. Nou, we hebben dus een uh, snellaadstation. En dan kunnen we dus binnen 20 minuten die auto weer helemaal uh, uh, tot 80% vol tanken zeg maar, met stroom. Maar uh, 90 kilometer, even hardop rekenend. Volgens mij uh, kunt u dan niet een ritje op en neer naar Schiphol maken. Want dan staat u uh, vlak voor Utrecht straks uh, op de terug weer, weer stil. Uh, dat klopt ja, dat is net iets te weinig. Maar goed, op Schiphol zijn nu al wel al laadpalen. Dus als we daar ook uh, een, een, een paar kopjes koffie drinken en een broodje eten in de pauze. Dan hebben we weer genoeg stroom om terug, terug naar Utrecht te komen. Naar ons snellaadstation. En dan uh, kunnen we gewoon weer laden. Nou Heeft u zelf al hier in Utrecht ook gewoon een taxibedrijf? Waarom heeft u er nou voor gekozen om die proef te gaan doen? Uh, dat komt eigenlijk dat wij gewoon uh, uh, ja, vanuit een stukje bezieling gedacht hebben van... we willen duurzaam bezig zijn. En we zijn al begonnen met biogasauto's in uh, uh, 2008. En dan is de keuze heel voor de hand liggend dat je ja, uh, gaat proberen met elektrische auto's. En taxiondernemer George Jansen mag er dol blij mee zijn. De concurrentie is dat allesbehalve. Maar ik krijg nu een beetje het idee dat uh, het bedrijf dat deze elektrische taxis gaat neerzetten... een subsidieopstrijd van 2 miljoen, terwijl wij moeten gaan betalen om op het station te staan. Plus dat er 40 auto's bijgezet gaan worden, die dus ook een stuk van onze inkomsten zullen gaan weghalen. Dus wij moeten gaan betalen voor minder werk. Het, het, het is niet oneerlijk, omdat nu die kosten... Er zijn ontzettend veel meer kosten. Elektrisch rijden moet uh, natuurlijk nu nog neergezet worden. We moeten allerlei... Uh, ja, de infrastructurele problemen voor de laadinfrastructuur die moeten we doorbreken. Nou, dat is allemaal uitproberen. En, en, uh, ja, het is echt pionieren. We hopen juist dat wij uh, de hele taxisector ertoe aanzetten... om uh, uh, zometeen ook over te stappen op elektrisch rijden. Want het is beter en schoner voor de stad. En... U vindt zichzelf geen oneerlijke concurrent? Nee, absoluut niet. Nou, dat is misschien ook niet zo, want de rietjes met de elektrische taxi zijn net zo duur als met de normale. Ook al zijn de auto's een stuk kleiner. Op den duur hoopt de exploitant Greencap wat goedkoper te kunnen zijn. Het verslag was van Olof van Jolen. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. Ruud Gullit heeft een nieuwe club. Hij wordt weer trainer in Tsjechenië bij Terek Grozny. De club komt uit in de Russische competitie en werd vorig jaar 12 dat kan beter en daar moet Gullit nu voor gaan zorgen. Hij heeft opdracht gekregen om in de top 8 te eindigen, zo de website van Terek. Beste acht clubs spelen namelijk verder om het kampioenschap en om Europees voetbal. Gullit was eerder trainer van Chelsea, Newcastle United, Feyenoord en de Los Angeles Galaxy. FC Groningen heeft hard moeten werken om zich te plaatsen voor de kwartfinales van de KNVB-beker. De nummer 3 van de eredivisie was met een krappe 3-2 te sterk voor de amateurs van Genemuiden. Trainer Pieter Huistra was vooral tevreden met het resultaat. Het enige wat eraan ontbrak was dat we ja, in de 16 uh, nou ja, net even uh, niet scherp genoeg waren. De combinatie was vaak net even wat lang doorgevoerd. En, uh, ja, je moet ook gaan schieten, je moet ook uh, bezig gaan. Je moet het de uh, keeper bijvoorbeeld moeilijk maken. Nou, de voorzetten konden het beter. En, maar ja, dat maakt eigenlijk niet veel uit. In de 3 wint hij met 3-2 en je bent naar de volgende ronde. Dat was vandaag eigenlijk het belangrijkste. Ook RKC Waalwijk had een moeilijke avond tegen een amateurclub. De club uit de Jupiler League wist Achilles 24 pas na strafschoppen op de knieën te krijgen. Ruud Brood was na afloop ontevreden. Volgens deze coach werd de tegenstander onderschat. Ja, ik was In de rust was ik al behoorlijk pissig. Toen stond het nog 0-0. Je, uh, ja, je ziet het gebeuren. Je voelt het aankomen, een aantal die uh, niet goed starten. En uh, dan even niet thuisgeven. En uh, dat vond ik slordig. Zeker als je vier, vijf keer doorkomt op links... en, en dan tegen een tegenstander aanschiet. Dat soort dingen. Nou, dan zie je toch nog dat we wel veerkracht tonen... en terugkomen in een wedstrijd. Vraag me niet hoe. En de jonge speler Mark Jansen. En dan krijg je rood. Dan moeten we weer alle zeilen bijzetten. Het liep uit op strafschoppen dus, Marcel het Dan uh, ja, kan een keeper een held worden natuurlijk. Maar die rol was niet weggelegd voor uh, Barry Ditteweg van Achilles 24. Ja, strafschoppen is altijd de loterij, hè? dus uh, hij succes. En uh, ja, ik denk dat zij, dat conditie misschien ook wel wij speelt. Ik bedoel, ze trainen zes keer in de week en wij uh, drie keer, dus. Het is, het is een mooi avontuur geweest voor, voor ons allemaal. En, uh, we kijken wel weer, we moeten ons op, op de competitie richten. Naak Breda en de amateurs van Noordwijk bereikten ook de kwartfinales. Noordwijk won na strafschoppen van Sparta-Nijkerk. Naak Breda was met 1-0 te sterk voor het Telstar dat ook in de Jubilair League uitkomt. De kwartfinales worden trouwens volgende week al afgewerkt. FC Twente tegen PSV. RQC Waalwijk treft dan Noordwijk. FC Utrecht speelt tegen FC Groningen. En NAC Breda moet het in Amsterdam opnemen tegen Ajax. Ajax wil Luis Suarez wel verkopen, maar dan alleen tegen een hoofdprijs. Hij staat in de belangstelling, Suarez, van de Engelse club Liverpool. Toch rekent trainer Frank de Boer voor de tweede seizoenshelft wel op Suarez.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 Uh, wat ons betreft uh, blijft hij voor dit jaar of voor, voor dit seizoen in ieder geval bij Ajax. Suarez kan vanavond nog niet meedoen in de klassieker tegen Feyenoord. Hij is nog drie duels geschorst vanwege het bijtincident. En nog even naar Liverpool, want de Engelse club en de Duitse Hoffenheim... zijn het eens geworden over de transfer van Ryan Babel. Onder de nieuwe coach Kenny Douglas komt Babel nauwelijks aan spelen toe in Liverpool. Uh, hij moet het nu zelf nog wel eens zien te worden met Hoffenheim. Anish Giri heeft op het Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan Zee... schaaktoernooi niet opnieuw voor een overwinning kunnen zorgen. In de vierde ronde eindigde de partij tegen de Amerikaan Hikaru Nakamura... in remise. 16-jarige Giri zorgde eerder nog voor de grote verrassing... door de nummer 1 van de wereld Magnus Carlsen te verslaan. In het overall-klassement staat de Nederlander nu gedeeld derde. Ten slot nog even naar het wielrennen. Floyd Landis stopt definitief. De reden is dat de Amerikaan geen nieuwe ploeg kan vinden... Lenders, weet het misschien nog, werd in 2006 betrapt op doping... kort nadat hij de Tour de France had gewonnen. Radio 1, het NOS 1. Journaal. zeven, hier is Jan van der Putten. Goedemorgen, justitie in Haiti moet beslissen... of het tot een rechtszaak komt tegen ex-dictator Jean-Claude Duvalier. Gisteren werd hij verhoord en aangeklaagd. Duvalier, ook bekend als Baby Doc... wordt beschuldigd van onder meer corruptie en diefstal... tijdens een dictatuur in de jaren 70 en 80... De Tweede Kamer houdt binnenkort een spoeddebat over een jongen in een instelling voor verstandelijk gehandicapten in Ermelo. De jongen van 18 wordt al drie jaar dagelijks aan de muur geketend, zo meldde uitgesproken EO. Volgens de instelling is er geen alternatief. De inspectie voor de gezondheidszorg sluit zich daarbij aan. De Chinese president Hu Jintao is voor een staatsbezoek aangekomen in Washington. bezoek duurt vier dagen. De presidenten Obama en Hu zullen het vooral hebben over economische onderwerpen. En door de overstromingen in Brazilië zijn tot nu toe al meer dan 700 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen in de stad Nova Friburgo. Daar kwamen zeker 335 mensen om. En ook zijn er nog veel mensen vermist en duizenden zijn dakloos. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is op dit moment op de meeste plaatsen droog. En vooral langs de noordwestkust zijn er flinke opklaringen. In de rest van het land drijven er ook wat wolkenvelden over. In de loop van de ochtend krijgen we te maken met buien vanaf de Noordzee. Vanmiddag is het dan wisselend bewolkt en verspreid over het land valt er dan een bui. Naast regen is er ook kans op hagel. Er staat vandaag een noordwestenwind, die is meest matig, een windkracht 3 of 4... en aan zee soms vrij krachtig, en dat is een windkracht 5. Het wordt vanmiddag ongeveer 4 of 5 graden. Vanavond neemt de buiigheid af en klaart het op. Het gaat vannacht dan op de meeste plaatsen licht vriezen... Alleen in Zeeland en op de Wadden blijft het iets boven nul. Morgen, donderdag, komt de wind uit het noordoosten... en brengt iets drogere, maar ook koudere lucht mee. Er zijn morgen dus meer zonnige perioden en het blijft droog. Maar met 3 graden is het morgen iets kouder dan vandaag. AWB en Verkeersinformatie met maar één korte file op de A7... van Horen naar Zandam bij de afrit Weidewormer, twee kilometer... Het is twee minuten over half zeven u. Luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De MacBooks, de iPhones en de iPads vliegen als zoetebroodjes over de toonbank. En dat legt het technologiebedrijf Apple geen windeieren. Apple heeft de laatste drie maanden van vorig jaar zes miljard dollar winst gemaakt. Maar de grote baas is nu ziek. En de gezondheid van Steve Jobs lijkt ook maatgevens voor beleggers. Koers van het aandeel Apple is gezakt na Jobs aankondiging met ziekteverlof te gaan. Gaan we over praten met Wim Zwanenburg van vermogensbeheerder Stroeven en Lembergen. Meneer Zwanenburg, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar over de cijfers. Het is de hoogste winst en omzet ooit gemaakt door Apple. Steve Jobs heeft het over een fenomenaal kwartaal. Komt het zo onverwacht? Nou, de groei van uh, Apple is fenomenaal en dat is uh, bekend. U noemt al uh, de iPad, uh, de iPod, de Mac-computers... Maar natuurlijk ook de downloads, waar er al meer dan 10 miljard van zijn gemaakt via de appstores. Dus uh, Apple zit in een heel duidelijk stijgende trend. Maar de cijfers gisteravond waren zo goed dat alle analisten, taxaties en prognoses totaal zijn weggeblazen. De prognoses zijn heel ver overtroffen. En ook de outlook, de prognose voor het nu lopende kwartaal, die is door Apple weer verder verhoogd. Wat doen andere bedrijven? Of, of um, is Apple een uitzondering?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 Gisteren viel de ko het koersverloop op uh, Wall Street wel uh, mee. En uh, na beursen reageerden de beleggers uh, opgetogen over de nu nieuw gepubliceerde cijfers. Dus waarschijnlijk uh, wordt de fundamentele trend voor de Apple toch belangrijker dan de bijdrage van uh, Steve Jobs. Okay. Kan, kan uh, hun succes ook hun ondergang worden? Kunnen ze ook te groot worden? Want dan is het natuurlijk ook niet meer iets bijzonders, geen niche meer. Nou, er is natuurlijk de wet van de remmende voorsprong en, uh, en, en natuurlijk gaat het op een gegeven moment ook aan uh, momentum, aan uh, tempo uh, verliezen. Maar als je ziet, uh, de iPhone is bijvoorbeeld niet aan te sleven. Uh, uh, eigenlijk kunnen ze niet genoeg produceren omdat ze niet genoeg onderdelen kunnen krijgen. Ze gaan het in Amerika ook via andere aanbieders, via andere telefoonmaatschappijen aanbieden. Dus er is nog een enorme vraag die voor, uh, voor Apple uh, ligt. Ja. En ook uh, geografisch in, uh, in Azië staat uh, eigenlijk Apple nog in de kinderschoenen. Nou, dan komen er nog meer goede kwartalen aan, uh, Wim Zwanenburg. Hartelijk dank voor uw uitleg. Goedemorgen. Zes minuten over half zeven is het. Jan Mans gaat aan de slag als waarnemend burgemeester in Moerdijk. Hij volgt uh, burgemeester Deni van Moerdijk op... die, na nou, die enorme brand uh, bij Chemiepark vervroegd met pensioen gaat. Mans was burgemeester van Enschede in tijden van de vuurwerkramp. Hij heeft dus wel wat ervaring met een ramp. Dat heeft ongetwijfeld meegespeeld. Niet elke ramp is hetzelfde. Alleen er zijn wel een aantal processen en patronen zichtbaar die altijd weer terugkomen. Afwikkeling van een ramp, schadeafhandeling, vertrouwen, communicatie. Dat zijn dingen die spelen die spelen hier ook. Wat brengt u die ervaring? Wat kunt u daarmee in Moerdijk? Dat weet ik niet. Ik moet mij oriënteren op wat er zich allemaal op dit moment afspeelt binnen Moedijk. Ik heb natuurlijk gekeken, ik heb de beelden gezien, ik heb de kranten gelezen... Maar ik heb op dit moment geen enkele behoefte om verklaringen af te leggen over wat er in Moerdijk wel en niet moet gaan gebeuren. Want daar weet ik te weinig van. Daar moet ik me eerst in verdiepen. Heeft u nu het gevoel dat u daar moet gaan puinruimen? Nee. Een waarnemend burgemeester is een man die, of een vrouw die de rol van burgemeester invult. Ik ben een burgemeester van Moerdijk. Daar is dit gebeurd. Dat hoort dan bij het pakket van werkzaamheden. Maar ik ben gewoon een burgemeester die alle dingen moet doen die een burgemeester doet.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 Er is ook kritiek geweest, met name op het vergunningenbeleid van de gemeente in het verleden. Zouden daar fouten bij gemaakt zijn? Dat weet ik niet, daar kan ik geen verklaring over afgeven. Daar moet ik me eerst in verdiepen. Is dat wel een van de belangrijkste dossiers voor u? Ik wil weten hoe de zaken gelopen zijn, natuurlijk. Ik zal mij daar zeker tegen aan bemoeien. Maar het zou van de gekken zijn als ik daar nou verklaring over zou afleggen... terwijl ik niet weet wat er aan de hand is. Commissaris van de Koningin Wim van der Donk, Jan Mans. Voor u een droomkandidaat? Ja, toen ik zag dat hier een waarnemer moest worden benoemd... heb ik gedacht, Moerdijk verdient een droomkandidaat met ervaring op wat hier nu te doen is... Jan Mans is een hele goede burgemeester, dat in de allereerste plaats. Hij heeft veel ervaring in de brede zin van het woord in het vak... maar dit komt als extraatje natuurlijk er wel bij... dat je dit niet voor de eerste keer mee moet maken. En ik en ook het gemeentebestuur van Moerdijk en de raad... onderschatten niet wat er in de nasleep... en in de afwikkeling van zo'n ramp allemaal nog komt kijken... en wat ook dat betekent voor het werk... en de inspanning die daar geleverd moet worden. Dus we zijn heel blij. Komt deze man nu puinruimen in Moerdijk? Nee, hij komt um, precies met de opdracht die ik heb gezegd, burgemeester zijn, waarnemend burgemeester zijn. U zei net uh, tijdens de persconferentie dat uh, burgemeester Denis van Moerdijk, die uh, vervroegd met pensioen gaat, uh, niet weg moet gaan met het beeld als falende burgemeester. Nee, omdat ik dat niet eerlijk zou vinden. Wim Denny heeft in Moerdijk enorm veel gedaan, uh, wat ook echt zichtbaar is. Het is niet zo, uh, dat beeld is misschien een beetje te makkelijk ontstaan... dat deze man alleen maar uh, uh, geen goede dingen in Moerdijk. Integendeel, hij wordt uh, door de bevolking op handen gedragen. Hij heeft vele goede dingen gedaan. En iedereen heeft begrip voor de situatie die nu is ontstaan, mag ik hopen. Commissaris van de Koningin Wim van de Donk over de oude burgemeester... meneer Denny en de nieuwe Mans van Moerdijk. Verslag even van Mark van Dams, met hem. Tien over half zeven. Nederlandse politie, mannen en vrouwen naar Afghanistan om daar Afghaanse collega's op te leiden. De Tweede Kamer beslist de komende tijd over een nieuwe missie naar Afghanistan. Regering Rutte wil een politiemissie naar de noordelijke provincie Kunduz sturen. Een gebied waar Duitsland al acht jaar militairen heeft gestationeerd en ervaring heeft met politieopleiding. En die ervaringen vallen niet mee.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 En als je bij de Afghaanse politie niet genoeg verdient, dan lonkt altijd de tegenstander. Dat politiebeambten met hun uitrusting verschwinden, niet weer optauchen. Wat ze doen, weet men niet. Of ze de uitrusting verkopen, of ze naar de Taliban gegaan zijn, of ze misschien zelfs beter betaald werden. 10 à 20 procent van de agenten verdwijnt met uniform en uitrusting. Misschien verkopen ze de boel of ze gaan in ja. dienst van de Taliban. Er wordt gezegd dat die twee keer zoveel betaalt.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 Hoe zou het zijn op de Rijn bij de binnenvaartschippers... die uh, waarschijnlijk nog steeds geen kant op kunnen, vermoed ik. Gaan we zo horen. Eerst maar eens even naar Sean Bakker. Kunnen ze op de weg wel rijden? Nou, het valt eigenlijk wel mee. Ja, er staan maar drie files, nog geen 15 kilometer bij elkaar. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Rijn 3 kilometer. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij knooppunt Benelux. Daar staat wel 9 kilometer. Dat heeft te maken met een autobrand. Er zijn twee rijstroken dicht. En een stukje verderop bij Rozenburg, nog eens 2 kilometer. Verwacht je nog iets bijzonders voor vanochtend, John? Nee, eigenlijk niet. Het, uh, ja, hier en daar kan een buitje vallen. Maar of het verkeer daar nou echt last van heeft, dat uh, durf ik te betwijfelen. Dus dat zal wel meevallen. Woensdagochtend meestal niet, al te druk. Ik denk dat we uitkomen op uh, 140 kilometer. We gaan het van je horen. Tot zo. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten.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 Ruben Heijn hoorde u met Somebody to Love. Wij gaan weer naar Mark Robin Visser. Die houdt zich vanochtend bezig met het aantal zelfmoorden in Nederland. Waar ben jij nu, Mark Robin? Ik bevind mij in Haarlem. In, het gebouw van, ja, in een gebouw bij het ziekenhuis hier. Het Gasthuis in Haarlem. Waar, waar de crisisdienst zich bevindt. En hier komen overdag en ook s nachts. Ze hebben hier gewoon nachtdienst. Telefoontjes en berichten binnen. Van en over mensen die, ja, die in de problemen. Verkeren. En uh, Jan Mokkerstorm is hier ook, psychiater en uh, directeur bij GGZ in Geest. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u hier vannacht ook gezeten? Nee, ik heb lekker thuis geslapen. Ja. Ik, uh, ik, de mensen die hier werken, die, uh, die, die werken in een, uh, in een vol continu rooster, 7 keer 24 uur. En uh, vandaag zijn uh, Helen en Nathalie hier uh, die dienst hebben gedaan. Ja. En uh, ik loop even naar Helen toe. Uh, mensen kunnen uh, bellen wanneer ze vragen of problemen hebben. Ja, dat klopt. En wat voor vragen of problemen zijn dat dan zo, bijvoorbeeld? Ja, de vragen zijn heel divers. Mensen zijn soms eenzaam. Mensen hebben soms geen uitzicht meer op, op hun problemen, hun leven. Ja, het is heel divers. En dan is het dus zo dat je ook midden in de nacht... gewoon met, met, met u of met een van uw collega's daarover kan praten. Dat kan, dat klopt, ja. ja. ja. En, en hoe heeft u het vannacht gehad? Hoe zag uw dienst eruit? Ja, wij zijn een acute dienst, dus het is een beetje vallen of, of, of rollen of stilstaan. En vandaag was een vrij uh, redelijke nacht, een rustige nacht, wat uh, voor ons betreft. Ja, hoeveel telefoontjes heeft u gehad? Ik heb vannacht vier telefoontjes gehad en uh, twee kliniekzaken. Wat en... is dat? Uh, wij werken met klinieken en onze klinieken kunnen ook bellen. Daar, daar zijn cliënten en als daar problemen zijn... dan uh, bellen verpleegkundigen met, uh, met onze diensten. Ik loop even naar uw collega. Uh, de telefoontjes die hier binnenkomen... ik ben hier nu vanwege berichten over zelfmoord in Nederland. De belletjes die hier binnenkomen gaan niet alleen maar over zelfmoord, toch? Nee, die gaan niet nee. alleen over zelfmoord... We um, gaan ook over andere dingen, ja. over andere psychische klachten. Heeft u vannacht iemand gesproken die met zelfmoordplannen rondloopt? Uh, ja, één uh, iemand die was thuis. En uh, ja, die persoon die had een zelfmoordpoging gedaan, en die had ons opgebeld. En die wilde er eigenlijk verder helemaal niks mee. En hoe is dat uh, afgelopen? Um, ja, we hebben wel de ambulance uh, dienst ingeschakeld. We hebben dat dan met z'n tweeën gedaan. Dus we uh, blijven ja. met die persoon in contact zoveel mogelijk... En dan proberen we dan toch de ambulance in te schakelen en eventueel de politie. Ja. Zodat die persoon toch op de eerste hulp terechtkomt en behandeling krijgt. En dat is dus ook gebeurd? Ja, dat is wel gebeurd. Dat is gebeurd. Meneer uh, Mokkenstorm, u, uh, we hebben u gisteravond op de televisie ook over uh, dit onderwerp uh, gezien. U weet heel veel over uh, de problematiek uh, rondom, uh, rondom zelfmoord. Vindt u het goed dat ik hier vanochtend ben? Ja, ik vind het goed uh, omdat het uh, belangrijk is dat in Nederland er wat opener wordt gedacht en gesproken over het onderwerp zelfmoord. Uh, het is uh, belangrijk dat mensen het gevoel hebben dat je daar niet alleen mee hoeft te zitten. Dat je daarover contact kunt maken, zowel met je omgeving als met hulpverleners. Praten helpt echt en hoop doet leven. En het is heel belangrijk om dat uh, te benadrukken voor al die mensen. Dat zijn er een half miljoen per jaar in Nederland. Die uh, overwegen om uh, hun leven te nemen omdat ze het niet meer tegen hun problemen kunnen. Ja. Goed, we gaan hier uh, vanochtend verder over praten. Over die cijfers en hoe dat uh, ook internationaal uh, eruit ziet. De achtergronden daarvan. En dus nogmaals, als er mensen zijn die nu behoefte hebben aan een gesprek, dan kunnen ze bellen met 113. Nee, nee, met 0900. Oh. 0900 113. On, uh, sorry. Ja? 0900 113. 113, excuus. Oh, dat is een ingewikkeld nummer, zeg. Ja, wij hadden het nummer 113 een hele lange tijd. Maar dat mocht niet van de Europese Commissie. Oh, nou krijgen we dat weer. 0900 1130113. Precies. Nou, valt eigenlijk ook wel mee. Ja. Meneer Mokestorm, we praten straks verder. Dank u wel. Acht minuten voor zeven. Dit is het NOS Radio 1-journaal. De schippers in de Rijn in Duitsland liggen nog stil ter hoogte van de Lorelei. Jan Drent op het binnenvaartschip de Meana. Goedemorgen. Heeft u al uitzicht op iets anders dan stil liggen? Nou, voorlopig direct nog niet. De situatie is eigenlijk hetzelfde als gisteren. Uh, ze hopen vrijdag uh, te gaan proefvaren met uh, schepen richting Zwitserland in de opvaart. Alweer? Dat is al eerder beloofd, hè? Ja, we, we wachten het af. We blijven hoop houden. en Het, het gaat voorlopig enkel om de opvaart. Wij liggen nog steeds voor de afvaart te wachten. Dus, uh, en daar is eigenlijk nog niks over gezegd. Nee, want het probleem was dat, ze, dat schip dat daar ligt. Ze zijn bang dat als er gevaren wordt... dat door de beweging het schip zal breken. Hè? Is, is dat gevaar dan geweken? Nou, ze gaat hem uh, stabiliseren, wat, uh, wat ik uh, gehoord heb, met drijfpontons uh, met, uh, met sputtalen erop. En dan, uh, als die gestabiliseerd is, dan willen ze eventueel uh, proefvaren en dan kijken wat het, uh, als die eventueel beweegt of niet. Ja, nou, dat doet nog wel even, denk ik dan. Ja, ja we, we hopen van niet, maar we gaan het afwachten. We blijven uh, ja, in contact met het wassen- en Sivatszand En uh, uh, ja, die, uh, die geven alle orders, zeg maar, als het wel of niet mag. En als het veilig is. De veiligheid is ook belangrijk, natuurlijk. Het is bijna een week geleden dat dat schip uh, met zuur kap zeisde. Verbaast u zich erover dat het zo lang duurt dat het er eigenlijk nog steeds in dezelfde situatie ligt? Ja, het, het verbaast me niet echt, want het is een, een hele moeilijke klus. Uh, het enige wat wij ons wel afvragen, uh, als ze eventueel in Duitsland niet wat groter materiaal moeten hebben, dat ze er iets sneller aan kunnen beginnen. En ja, wat moet nu uit Rotterdam komen, begrijpen we? Ja, klopt. De, de, de bokken, de kranen die het schip uh, moeten gaan lichten, zeg maar, die, uh, die moeten uit Rotterdam komen. En uh, ja, dat is toch een heel eind varen. Het moet uh, gereed gemaakt worden, et cetera. Dus ja, vo voordat die er zijn, dan zijn we al tien dagen verder. Hmm. Ja, meneer Trent, u kunt uw schip één keer schoonmaken, twee keer, en misschien ook wel drie keer, maar op een gegeven moment is die wel echt schoon. Hè? Wat, wat doet u om, om de tijd te doden? Ja, nou, we, we, we blijven wat klusjes zoeken. We hebben ook uh, de machines, machinekamers die uh, geverfd kunnen worden. Dat Ach, allemaal mee, redelijk veel <laughs> werk. Maar uh, ja, het is, uh, het, het is uh, we, we varen liever en daar is je voor gemaakt, zullen we maar zeggen. Wat, wat heeft u eigenlijk aan boord? Wij hebben 283 containers aan boord. Uh, uh, u, u weet niet wat erin zit, hè? Zo gaat dat vaak? Ja, wij hebben wel papieren. Er zit eigenlijk altijd van alles in. Van, uh, van, uh, van etenswaren tot, oh, uh, ja. tot, tot kleding, uh, uh, melkpoeder, uh, chemicaliën. Er gaat van alles in die containers. Maar het loopt niet al vanzelf uit het schip op dit moment, die etenswaren? Nee, nee, nee. Het is wel houdbaar. Anders, ah. anders doen ze het in uh, koelcontainers. Dus uh, het, is, het is wel houdbaar. Want het gaat ook over zee en alles. Dus het moet, uh, het moet er een poosje in kunnen blijven. Goed, wij wensen u nog veel sterkte, meneer Drent, En hopen dat u weer gauw kunt varen. Ja, dank u wel. Jan Drent op het binnenvaartschip de Mejana ligt nog steeds stil in de Rijn. Het NOS Radio 1 Journaal. De ochtendkranten. Minister de jager van Financiën wil dat banken sneller kredieten verstrekken... aan startende, innovatieve bedrijven, zegt hij in de Volkskrant. De kredietverlening aan al langer bestaande bedrijven verloopt soepel... maar heel nieuwe bedrijven lijken nog op veel problemen te stuiten... zegt de jager in een paginavullend interview met de krant. Mensen die een café aantreffen waar illegaal wordt gerookt... moeten dat meteen kunnen aangeven... via een speciaal telefoonnummer bij de Voedsel- en Warenautoriteit. Daarvoor pleit het CDA vandaag in het AD. Gisteren bleek dat de Tweede Kamer ontevreden is over... De de manier waarop het rookverbod nu wordt gehandhaafd. Er moet veel strenger opgetreden worden, zegt Sabine Uitslag van het CDA. Sinds het kabinet aankondigde dat het rookverbod wordt versoepeld... is onduidelijk waar het wel en waar het niet mag. En dat is funest. Vandaag debatteert de Kamer over het rookverbod... met minister Schippers van Volksgezondheid. Dan het elektronisch patiëntendossier bedacht... om betere en efficiëntere zorg ja. te verlenen. Dat is niet gelukt, zegt het Nederlands Dagblad. Schrijft over de conclusie van een groep Britse onderzoekers... die vakliteratuur doorzocht. Het is zegt een zeer zwak bewijs... dat het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 In het FD goed nieuws voor het personeel van ASML. De chipmachinefabrikant uit Veldhoven. Omdat het bedrijf een recordwinst van 1 miljard heeft geboekt... zal volgende maand voor 50 miljoen euro aan bonussen worden uitgedeeld aan de werknemers. Volgens het FD zal ASML vandaag een omzet van 4 miljard bekendmaken. Vorig jaar stelde het bedrijf nog een salariskorting voor. Maar dat is teruggetrokken toen de resultaten weer bijtrokken. Met de baas van ASML spreken wij na 9 uur. De Eerste Kamer wordt één groot lobbycircus, kopt het Nederlands Dagblad. D66-prominent en burgemeester van Hilversum, Ernst Bakker, vreest dat senatoren veredelde belangenbehartigers worden, want velen van hen zullen hun huidige voltijdbaan aanhouden. CDA-lijsttrekker Ekel Brinkman blijft voorzitter van Belangengroep Bouwend Nederland. PvdA-lijsttrekker Marleen Bart blijft voorzitter van GGZ Nederland. Frank de Grave, vierde op de VVD-lijst, blijft de voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten. En ook Bakkers eigen lijsttrekker Roger van Bokstel blijft bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Mensis. D66-kandidaat Tom de Graaf wil burgemeester van Nijmegen blijven. Iemand als Tom de Graaf moet als korpsbeheerder van de Nijmeegse politie straks beslissen over de invoering van de nationale politie. Hij houdt toezicht op zichzelf, vertelt Bakker aan het Nederlands Dagblad. Ja, dat kan ook natuurlijk. Uh, zo dadelijk, na het journaal van 7 uur gaan wij het hebben over die jongen van 18 jaar. Met een uh, verstandelijke beperking die vastzit, vastgebonden zit, aan een muur en nauwelijks buiten komt. Wij gaan praten met een psycholoog. En dat is een psycholoog die geadviseerd heeft over deze Brandon. Straks meer.